het thema voor vanavond. Yeshua die bidt opdat zijn discipelen één zijn. Ik denk wel eens een keer als Yeshua bidt, dan zal toch al zijn gebeden wel verhoord worden. Hè? Maar één ding is duidelijk, als we dadelijk Johannes 17 gaan uh, lezen, en hoofdzakelijk een bepaald gedeelte, het hoge priestelijk gebed, dan is het de grootste wens van Yeshua dat we echt één zijn. En dan denk ik wel eens, hoe krijg je nou in vredesnaam alle mensen één? Hebben jullie er een idee over? We zijn natuurlijk zo verschillend als maar wat. Hoe kunnen we nou helemaal één worden met elkaar? Het gaat om moeten eenheid bereiken in het geloof in de schriften. Want uiteindelijk zijn het de schriften, de vijf boeken van Mozes. En de aanleiding daarvan zijn natuurlijk de profetieën geschreven. Omdat het volk van God afweek van de Torah. Moesten de profeten komen om te zeggen, nu moet je terug. Want God heeft een oordeel over degene die Torah ontrouw zijn. Hè? Dus... De basis waarover we moeten praten is uiteindelijk toch Torah. En Yeshua die heeft natuurlijk volkomen in Torah gewandeld. Maar om de uiteindelijke verzoening te kunnen brengen, kunnen we niet zonder het hoge priestelijk gebed en de gevolgen die daaraan vastzitten. Er staat in Johannes 17, het eerste vers. Dit sprak Yeshua en hij hief zijn ogen ten hemel. En dan zegt Yeshua, vader de uren is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon u verheerlijkt. Dat handen naar Johannes 17. Weet u waar deze geschiedenis eigenlijk gaat beginnen? We zitten in deze periode vlak voor Ja, vlak voor het Zedemaal natuurlijk. Dat zit er ook in diezelfde periode inbegrepen. Net het is de aanloop naar de dag dat hij gepakt gaat worden om gekruisigd te worden. Deze hoofdstuk 17 staat eigenlijk in een hele lijn vanaf hoofdstuk 12 van Johannes. Dus vanaf Johannes 12 gaat hij zo door naar de kruisiging toe. En dit is eigenlijk het laatste hoofdstuk wat er komt. Hij zegt, vader de uren is gekomen, hè, vlak voor zijn arrestatie, verheerlijk uw zoon. Over nagedacht wat het woord verheerlijken betekent? Wat zou ik gaan vertellen over Anker als ik hem moest gaan verheerlijken? klinkt natuurlijk wel eens een dooddonnetje over eten, koken en al die dingen meer. Goed voor in het huwelijk. Nou, er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je dus de goede dingen van iemand kan gaan vertellen. En goede dingen vertellen is eigenlijk verheerlijken. Dus zoveel mogelijk dingen vertellen waardoor die ander verhoogd wordt. Ik weet wel dat we natuurlijk allemaal bescheiden zijn. We willen helemaal niet hebben dat anderen ons verheerlijken. Maar toch, als we wandelen in de wegen van de Heer dan is het de Heer zelf die ons verheerlijkt. Want als wij in zijn wegen wandelen, dat is pas de heerlijkheid die onze Vader op het oog heeft. Pas als we het niet doen, verheerlijkt hij ons helemaal niet. We gaan er daar een paar mooie dingen van lezen. Maar uiteindelijk zegt Yeshua, "Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw zoon." Opdat uw zoon u verheerlijkt. Verheerlijken verheerlijk is eigenlijk dat doen. Wat gedaan moet worden. Dus zelfs in de dood van Yeshua verheerlijkt Yeshua zijn vader. Het is bijna onbegrijpelijk, maar in dat enorme plan van God, wat hij al gedaan gemaakt had voor de grondlegging der wereld, want bij vader is alles bekend, ook de val van de wereld die hij zou gaan scheppen, maar in alles heeft hij voorzien, zelfs een offer voorzien om in het middelpunt van de tijd de hele aarde weer te kunnen redden zodat heel de aarde uiteindelijk zal beseffen in wiens hand ze zijn. He? Dus vader denkt heel wat verder, opdat uiteindelijk uw zoon u verheerlijken. Dat woordje verheerlijken komt uit het Grieks, uit het doxa zo. Het is gewoon het basiswoord prijzen. He? Prijzen, verheffen, verhogen, eren, iemand eer betonen, iemand in ere houden. He? En in de tweede, iemand beroemd maken. ...behoort ook tot verheerlijken. Dus als dit nou de dingen zijn die vader voor zijn zoon doet... ...vader verheerlijkt de zoon. Vader die prijst zijn zoon. Maar omdat u navolger bent van de zoon... ...hoe zal vader ten opzichte van u staan? Zou die in de hemel zitten tegen de engelen zeggen... ...kijk eens, kijk hem nou eens. Zou die je prijzen om de goede werken die je doet... Kunt u een voorbeeld geven uit de Bijbel waar vader een van zijn kinderen prijst? Wat zegt hij tegen de engelen in de Engelse engelenvergadering? Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Wat zei hij over Job ook weer? Ah, was een rechtvaardig man. Stel voor dat vader dat over je zegt. Weet u nog iemand uit de Bijbel die aangesproken wordt als een rechtvaardig? Wat zei hij ook weer over Ananias? Hij is rechtvaardig naar de wet. Hij moest zich melden in Damascus bij een, een, een broeder, die heette Ananias, en die was rechtvaardig naar de wet. Dat klinkt hartstikke goed. In dat vro kon vroeger niet in mijn denken iemand die rechtvaardig was naar de wet. Hoe kon dat nou toch, dat wat weggedaan was? Goed, lieve mensen, één ding is duidelijk. Yeshua die zegt, vader, verheerlijk uw zoon. Maar het verheerlijken van de zoon heeft te maken met zijn dood. Zit dat met ons ook zo eigenlijk? Moeten wij ook niet buigen en ons eigen zondige natuur afleggen in het watergraf? Wat gaan we doen als we gaan dopen? Leggen we niet ons oude lichaam af in het watergraf om te sterven? En gaan we in de geest opstaan tot een nieuw leven? Wij moeten in wezen Yeshua navolgen. Door dat te doen, verheerlijken we... Onze vader en zijn zoon. Gelijk gij hem, dat is Yeshua, macht hebt gegeven over alle vlees. Daar is dus niets uitgezonderd. Gelijk gij hem macht gegeven hebt over alle vlees. Dat zegt hij nog voordat hij sterft. Om aan al wat gij, dat is vader, hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dus Yeshua zegt voor zijn sterven, al duidelijk, gelijk vader hem macht gegeven heeft over alle vlees, om aan al wat vader Yeshua gegeven heeft, eeuwig leven te schenken. Dus zij die tot Yeshua komen, die kunnen allemaal eeuwig leven ontvangen uit wiens hand? Yeshua die geeft het, maar het komt uit de hand van vader. Yeshua heeft dus de macht gekregen over alle vlees om eeuwig leven aan al het vlees te schenken. Er is maar één conditie, hem te aanvaarden, te sterven en met hem op te staan een nieuw leven. Je kan niet zeggen dat je buiten de doop om, buiten de geloofsdaad om, deel hebt aan het leven van Yeshua. Hoe kan je nog zeggen, ja ik geloof in hem, als niet blijkt uit het feit dat je onder water wil gaan met hem en opstaan tot een nieuw leven. Durf je de aanbod te zeggen? Want we zijn natuurlijk heel behoorlijk misleid door ons leven heen. We dachten vroeger toch ook, ja, als kindje gedood. Toch is het wonderlijk dat de meeste van ons allemaal tot de volwassenen doop zijn gekomen. Nou zegt hij heel duidelijk, dit nu is dat eeuwige leven. Wat was ook weer eeuwig leven? Ja? Zo hé? Dat is eigenlijk Gods leven. En dat is, hoe lang is Gods leven? Zonder begin en zonder eind. Want dat is de enige die dus eeuwig leven heeft zonder begin zonder eind. Als u dadelijk het eeuwig leven krijgt, hoe is het dan? Hetzelfde als van God? Bij u heeft het een begin en heeft geen eind. Maar van de goddelozen, die hebben een begin van leven en een eind van leven. Dus zij die dus in Christus zijn, verzoend zijn, hebben dus een begin van het leven, want dat begint bij het aanvaarden van Yeshua, tot in alle eeuwigheid. Dat is een zaak die we geloven met elkaar. Daar is het doop, tegenbeeld van. Dat we opstaan uit het watergraf. Hij zegt, zo zal je dadelijk opstaan uit het echte graf. Hè? Zodra hij terugkomt. Dit nu is het eeuwige leven. Het godsleven dat ze God ook kennen. U, dat is God. De enige waarachtige God. En Jezus Christus, Yeshua de Messias die Gij gezonden hebt. Dit is nou dat goddelijke leven dat ze u kennen. Dus hem te kennen, dat is eeuwig leven. En zijn zoon, Yeshua de Messias. Want zonder Yeshua de Messias is het onmogelijk om vader echt te kennen. Want ik kan wel zeggen, ja ik ken God wel. Maar als je niet bereid bent om die stap te nemen om je oude leven af te leggen in Christus... ben je dan nog wel waard om de woorden te spreken van ik ken God. Dan zou je moeten zeggen, ik ken God mij wel. Want alle diegenen die door Christus heen tot hem komen, die worden door hem gekend. Je kan wel zeggen, ik ken God, ik heb de Bijbel gelezen, maar de vraag is, kent God nou jou? En wilde je nog wel kennen, want je kan wel zeggen, ja, maar ik ben in Yeshua een nieuwe schepping, maar ik handel nog in mijn oude natuur. Of is ons leven ook toch een weg, toch we steeds verder? Hè? De, hoe heet het ook weer zo'n weg? De weg van heiliging. We worden steeds meer op de weg van, zijn we superheilig? Ja, we zijn 100% heilig. En verklaart. Maar we moeten wel groeien naar die volheid. En als de dag komt van ons sterven en we komen nog zo'n stukje tekort. Hoe gaat het dan? Dan is dat het geleden wat opgevuld wordt door de gerechtigheid van Christus. Je zou dus kunnen zeggen, we hebben een toegerekende gerechtigheid. Kent u de uitspraak? God verklaart ons rechtvaardig op het grond dat we geloven in Yeshua de Messias. Hij verklaart ons 100% rechtvaardig. Maar we zitten nog maar hier. dan is de verkregen gerechtigheid. Dat is de weg die we gaan. We gaan steeds verder in de weg van de rechtvaardigen. Maar wat we nou tekort komen, dat hebben we natuurlijk allemaal tekort. Dat past de Heer toe door de gerechtigheid van Christus. Dus hij ziet je toch 100% volmaakt. Maar we zijn in een weg die omhoog gaat. En dat merken we onder elkaar. Want je hebt natuurlijk allerlei dingen waar je zegt: het markeert man dit, het markeert man dat. Maar dat geeft niets. We gaan door op de weg van de Heer. Nou zegt Yeshua, ik heb u verheerlijkt, vader, op de aarde door het werk te voleindigen. Welk werk hebben wij te doen? Yeshua die had een werk te doen om vader te verheerlijken door werk te voleindigen, dat Gij vader mij te doen gegeven hebt. Yeshua had een werk te volbrengen, dat was zijn werk. Dat kon alleen hij doen trouwens. Maar ook wij hebben een werk te volvoeren. Wij hebben het werk der gerechtigheid te volvoeren. Zoals Yeshua later ook bij de doop zegt, laat, hè, thans alle gerechtigheid geschieden door Yeshua te dopen. Johannes de doper had gezegd, ja maar heer, ik hoef u niet te dopen, ik moet door u gedoopt worden. Nee, zegt Yeshua, het betaamt ons allemaal gerechtigheid te vervullen. Dus we doen dezelfde weg als Yeshua. Ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebben. Lieve mensen, wij hebben ook een werk te doen. Van gehoorzaamheid en van gerechtigheid. En nu verheerlijkt gij mij, zegt hij tegen vader. Nu moet vader de zoon gaan verheerlijken. En dat is een hele moeilijke. Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u had de wereld. Zo. Kent u de prediking nog herinneren over eer Abraham was, ben ik? Hier staat ook zoiets, eer de wereld was. Toen hebben we onderwezen over eer Abraham was, dat woordje was, weet u nog wat het betekent in de grondtaal bij Abraham? Dat was worden. Eer Abraham zou worden tot de opstander, opgestaande mens, zegt hij, Yeshua, ben ik al opgestaan. Dus Abraham zou sterven en die zou opgestaan. Maar Yeshua zou eerder opstaan dan hij. Maar het woordje was, wat hier staat, is van een hele andere origine. Het woordje was, bij eer Abraham was, ben ik, dat was Gino Maar hier is het gewoon de verleden tijd: was. Eer de wereld was. Dus, nu verheerlijkt gij mij, vader, bij uzelf. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus Yeshua die had al een heerlijkheid, die bezat een heerlijkheid bij de vader, nog voordat hij de aarde ging scheppen. Maar we weten heel goed uit het woord dat Yeshua er niet bij was toen vader de hemel naar de schiep. Ook al hebben we in de Bijbel zien staan dat door het woord is alles geworden. In het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Alleen dat woordje woord wordt gepersonifieerd met de naam van Yeshua. In het begin was Yeshua, Yeshua was bij God, Yeshua was God. Maar we hebben ook door het onderwijs gezien, dat wat was er nou in het begin? Dat was de? De Logos. Logos wordt wel vertaald met woord, maar Logos is spreken. In het begin was het spreken, dat spreken was bij God en dat spreken dat is God. En dat is Yahweh. Misschien moeten we een paar terughalen, maar het is leuk als je nou deze hoge priestelijke gebed gaat lezen, je krijgt er direct mee te maken. Verheerlijkt gij mij, vader, zegt Yeshua, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had eerder de wereld er was. Dus de hele heerlijkheid die vader in het middelpunt van zijn schepping had, dat was uiteindelijk zijn eigen verwekte zoon, die die nog verwekt moest worden. opdat de wereld door die verwekte mens, die God zou verwekken in de Maagd Maria, gered kon worden. Want er moest dus onschuldig bloed gaan vloeien voor de zonde van de hele wereld, en het moest mensenbloed zijn. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En degene die dat offer aanvaarden, op grond van Torah en profeten, die zouden daarin gereinigd en gered worden. Nou zegt Yeshua, ik heb, wat heb hij geopenbaard? Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen. Welke naam heeft hij geopenbaard? Wiens naam hebt hij geopenbaard? Dus toen Yeshua kwam, openbaarde hij de naam van de... Vader. En de naam van de vader is... Yahweh. En geen ander. Zoals er maar één God is, bestaat er ook maar één Yahweh. En zoals er ook maar één unieke uit God geboren zoon bestaat... dat is de enige geboren zoon van God, is Joshua. Dat is de verhouding die we leren. Ik heb uw naam, de naam van Yahweh, geopenbaard aan de mensen. Aan, aan welke mensen heeft u die geopenbaard? Die gij mij uit de wereld gegeven heeft. Hoeveel zijn dat er eigenlijk? Dat waren er daar maar twaalf. Dat wil niet zeggen dat Job er niet bij hoorde. Nee, hij heeft bijzonder, hij heeft God een openbaring gegeven door Yeshua aan die twaalfen. En van die twaalfen naar de zeventig. Maar eigenlijk zijn er vele geweest die hem nog verlaten hebben. Maar hij heeft zich geopenbaard aan die twaalf. En die twaalf die gaan dadelijk het aan ons vertellen. Dat zal je dadelijk zien bij vers 20, want daar komt de hele omslag van het hoge priestelijk gebed. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe en gij hebt hen mij gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Welk woord hebben ze nou bewaard? He? Dat staat er niet, Torah. He? Eén ding staat er heel duidelijk. Weer het woordje logos. Dus zij behoorden u toe, die discipelen. Gij hebt hen aan mij, Jeshua gegeven. Zij hebben uw, uw spreken bewaard. Wat was ook weer het spreken van Yahweh? Dat is wat in Torah staat vermeld. Dat sprak die hart op en uiteindelijk heeft Mozes het opgeschreven in Torah. Dus zij behoorden u toe. En gij hebt hen mij gegeven. Hoe behoren nou de discipelen God toe? Omdat ze handelen naar Torah. God had nooit de rijkdommen gegeven aan Torahloze joden. Zij hebben uw woord, dat is uw spreken, de logos, bewaard. Dat is spreken. Het woordje logos is dus de daad van het spreken door een spreker. Als de Bijbel spreekt over het woordje logos, moet je gewoon vragen, hé, hey, wie spreekt er? Want als Willem Verduij staat te spreken, is mijn woord ook logos. Helemaal niks bijzonders hoor. Want de woorden die ik tot u spreek, dat heet in het Grieks de logos. Dat is dan de logos van Willem. Hier staat dus, zij behoorden u toe en gij hebt hem mij gegeven en zij hebben uw logos bewaard. Dat betekent dus dat wat Abba Yahweh heeft gegeven aan woorden. Die genoteerd staan in het boek van Mozes. Kunt u hem pakken zo? Dus logos heeft te maken met wat gesproken is. Dadelijk krijgen we nog een ander woord. Johannes 17, vers 7. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Yeshua die krijgt alles van zijn vader. De discipelen die hij gekregen heeft uit de wereld, dat waren dus al mannen gods. Want ze waren Torah getrouw. En ze zijn door vader uitverkoren om discipelen van Yeshua te worden. Dus op die wijze werden de discipelen aan Yeshua gegeven. Bedenk voor uzelf hoe u gegeven wordt aan Yeshua. Want dat geven aan Yeshua gaat vandaag nog steeds door. Ook wij zijn door vader gegeven om Yeshua te volgen. Want we willen hem ook volgen naar Torah en profeten. Dus nu weten zij, zegt Yeshua over zijn discipelen, dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt. Hé, hey, die discipelen. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik Yeshua aan hen gegeven. Zij hebben ze aangenomen, in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan, en zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Die discipelen hebben moeten erkennen dat Yeshua van de Vader gezonden was. De zijnen zijn ook alleen maar degenen die naar Torah leven. Want als iemand een Torahloos leven leidt, behoort hij niet tot de zijnen van God. Ook al ben je een jood en ben je besneden op de achtste dag, al heb je, weet ik van niet wat van argumenten, ben je van Juda of van Benjamin, het zegt helemaal niets. Je telt alleen maar mee als je met een volkomen hart de Heer volgt in zijn wegen van Torah. De kern van de Torah is liefde uit een rein hart. Hem liefde hebben boven alles en je naaste lief hebben als jezelf. Zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik hun gegeven heb, ze hebben alles aangenomen en in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. Je ziet hoe belangrijk het is om te erkennen dat hij van vader is uitgegaan. Maar het woordje woorden hier is een ander nummertje. Dat is dus niet logos, dit, soort, dit woordje woord, maar dat is het woordje rema. Wat staat er nou? Dat woordje rema betekent wat de spreker gezegd heeft. Het woordje logos zijn dus de woorden van de spreker. Maar het gaat over Rema. Wat heeft hij nou gezegd? Het zijn twee verschillende woorden. Als je het terug wil zien, je kunt ze op het internet weer downloaden... tot die die twee woorden naast elkaar gezet hebben. Het gaat dus bij Rema over het onderwerp van de toespraak. Iemand kan wel een reden voeren. Zeg, jongen, kon die man praten? En dan is de boodschap die hij verteld heeft, is je helemaal ontgaan. Je moet dus naar de reden luisteren... En daaruit zeggen, maar dat was een boodschap. Want als je de boodschap verstaat, zul je ook gaan handelen naar die boodschap. Dus de woorden, de rema die gij mij gegeven heeft, zegt Yeshua. Dus dat wat vader tegen Yeshua gesproken heeft, de kern van de boodschap, het onderwerp, dat heeft hij aan zijn discipelen bekendgemaakt. En ze hebben, omdat ze het gehoord hebben, ook erkend dat hij uit... De hemel gekomen is. Door vader gezonden. Dan gaat hij beginnen met het bidden. Nou zegt die vader, ik bid voor hen. Hij zegt expliciet, ik bid niet voor de wereld. Dat is heftig. Het zou het voor u zin hebben om voor de wereld te bidden? Met alle goede bedoelingen. Hoe snel doen we het niet? Er is natuurlijk een instructie van de heer die zegt, bid voor de koningen en voor de re regeerders en voor dat en voor zus. Op dat u rustig leven kan hebben nou ik weet wel, ik heb net weer een film gezien over de Tweede Wereldoorlog met Hitler aan de top ik denk dat er heel wat mensen gebeden hebben maar er kwam geen verandering in Hitler onbegrijpelijk hè? toch zegt hij, bid voor degenen die over u gesteld zijn opdat we een rustig leven zetten nou zegt hij, ik bid voor hen maar ik bid niet voor de wereld laten we maar aannemen dat Yeshua ons voorgaat nee zegt hij, ik bid niet voor de wereld maar voor hen die gij, Vader, mij, Yeshua, gegeven hebt, want zij, de discipelen, zijn van u. Omdat we gelovigen zijn in Abba Yahweh, van wie zijn we dan? Van Abba Yahweh. We zijn gelovigen in Yahweh. En hij heeft de prijs betaald door het bloed van zijn eigen zoon, opdat u gered wordt. En tot u zonde vergeven konden worden. Er was geen andere weg. Maar onze blik is gericht op Abba Yahweh. Het klinkt goed om te zeggen, richt je blik op Jezua. Echt waar, want hij is het offer. Maar degene die het offer brengt is wel zijn vader. Dus als we iemand gaan verheerlijken in ons leven, dan verheerlijken we in de eerste plaats de vader. En we doen de vader verheerlijken door de zoon. Dat is precies het kanaal wat hij aangeeft. Als je het hoge priesterlijk gebed leest, het is een schitterende opvolging van de trappen die we kunnen nemen tot aan de troon van God. Johannes 17 vers 10 zegt hij het weer. Al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. Tegen wie heeft hij het? Tegen zijn vader. Yeshua weet dat alles van vader is van hem en alles wat van hem is, is van vader. Wij die in Christus geloven en in hem gedoopt zijn, van wie zijn we? Inderdaad, Yeshua heeft ons gekocht door zijn bloed. We zijn het eigendom geworden van Yeshua, maar daarmee worden we het eigendom van vader. Hij kent ook alleen degene die gekocht en betaald zijn door het bloed van Yeshua. Het is wel goed dat wij zeggen, we kennen God. Maar dan komt die vraag weer terug, kent hij nou ook ons? Want hij kent ons pas door het bloed van Yeshua, anders is het onmogelijk met God gemeenschap te hebben. Zeg het nog eens, zussen ja, hoe meer dat je beproefd wordt, hoe beter dat je hem leert kennen. Dus verblijft u als u in vele verzoekingen valt, zegt de Bijbel. Ja toch? Dat is niet zo leuk, want meestal denken, oh, dat zit er helemaal tegen. Maar als je door die verzoeking of die beproeving heen komt, dan creëert het alleen maar kracht voor de toekomst. Hij bereidt je voor op een nog veel zwaarder leven, om zelfs door dat zwaardere leven heen te komen. Dus ik ben in hen verheerlijk, zegt vader. Abba Yahweh is in ons verheerlijkt. Dan zegt Yeshua, ik ben niet meer in de wereld. Hij is er nog wel, maar hij gaat morgen gekruisigd worden. Ik ben niet meer in de wereld, maar zij, zijn discipelen, zijn in de wereld. Ik, zeg Yeshua, kom tot u, Heilige Vader, bewaar hen in uw naam. Komt hij weer. In wiens naam worden we bewaard, in de naam van Yeshua? Nee, wij worden bewaard in de naam van Yahweh, want hem aanbidden we. Bewaar hen in uw naam. Gek is dat, hè, dat hij praat over naam. Je moet dus wel weten dat het over Yahweh gaat. Hij wilde aan zijn volk zijn naam bekendmaken, de naam van Yahweh. Omdat we zouden weten in welke naam we gered zouden zijn. Het feit dat we gered worden is door Jezua. Want hij redt. Door zijn offer. Ik kom tot u, heilige vader, bewaar in uw naam, dat is de naam van Yahweh, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Hier zit een moeilijk stukje in om te lezen. Waar gaat het over, welke gij mij gegeven hebt? Heeft hij die naam gegeven? Heeft nou Yeshua de naam van Yahweh gekregen? Heilige vader, bewaar de discipelen in de naam van Yahweh, welke gij mij gegeven hebt, dat welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij één zijn, gaat over discipelen. Bewaar hen in uw naam. Dus is dus niet de naam van Yeshua, want in zijn naam worden we bewaard. Nee, we worden bewaard in de naam van Yahweh. Want in de naam van Yeshua is ook dat Yahweh redt. Yeshua getuigde ervan dat zijn vader redt. Alleen hij doet het door het offer van Yeshua heen. Welke gij mij gegeven hebt, dat zijn de discipelen. Bewaar hen... De discipelen die gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn zoals wij. Hoe één is nou Yeshua met zijn vader? We komen natuurlijk uit de Triniteitsleer, uit de drie eenheidsleer, daar hebben we geleerd. Hè? God de Vader, God de Zoon, God de Geest, drie personen, één wezen. Begrijp je de kronkel die erin zit? Heilige Vader, bewaren in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat ze één zijn zoals wij. Hoe één is Yeshua met de Vader. Is die God? Nee hè? Hij is de zoon van God. Hoe vaak staat dat in de Bijbel, zoon des mensen? 80 keer. En hij is de zoon van God. Hoe vaak staat dat in de Bijbel? 40 keer. Dus er staat 80 keer de zoon des mensen en 40 keer de zoon van God. En de christenheid zegt hij is God de zoon. En dat staat dus niet één keer in de Bijbel. Onthoud het goed. Zodat zij één zijn zoals wij. Dus vader Jahwe en de zoon Yeshua. Hoe zijn ze nou zo één? Waaruit blijkt de eenheid tussen de vader en de zoon? Pure gehoorzaamheid. Hij denkt als zijn vader. Hij spreekt als zijn vader. En hij doet zoals vader het gezegd heeft. Dat is de enige weg om één te worden met vader. Als je dingen ontdekt in je leven waar je dus niet één bent met vader, zeg dan vader wil me vergeven tot ik het zo lang uitgesteld heb. Vandaag ga ik nog meer één met u worden. En misschien over een half jaar ontdek je weer iets, maar maak een keuze dat je je leven bijstuurt. Ga niet door in het oude, want dan ben je echt verantwoordelijk voor de fouten die je maar blijft maken. Willens en wetens. Yeshua die is volkomen één met zijn vader. En zo één als hij met vader is, wil hij hebben dat zijn discipel ook één gaan worden. Wij moeten net zo één worden met vader, zoals vader denkt, zoals vader spreekt, en zoals vader wil dat je wandelt. Nou zegt Yeshua, zolang ik bij hem was, fysiek, bewaarde ik hen. In welke naam? In de naam van Yahweh. Dus Yeshua bewaarde zijn discipelen in de naam van Yahweh. Welke gij mij gegeven hebt, dat zijn de discipelen. Het gaat dus niet over de naam, het gaat over de discipelen. En ik heb over hen gewaakt. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Er staat al in de profetieën geschreven dat die verraden zou worden. Voor de dertig zilverlingen, dat staat allemaal beschreven. Dus wat er geschreven staat in de schrift, dat moest ook vervuld worden door Judas. Maar nu kom ik tot u. En ik spreek dit in de wereld. Opdat zij, de discipelen, ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. Zou je het graag willen? Of zijn we vaak uh, verdrietig? Of hebben we vaak mopperproblemen? Ik denk dat Yeshua nooit mopperde. Eén ding is wel, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zich mogen hebben. We kunnen wel huilen van verdriet en van pijn en van moeite. Maar dat is wat anders dan mopperen. Eén ding is duidelijk, broeder en zuster. Yeshua bidt niet voor niets. Laat nou de broeders en zusters van Al-Blassedam mijn blijdschap bezitten. Laten ze mijn blijdschap bezitten. Als je voor jezelf voelt dat je daar tekort aan komt ga dan bedenken waarom mis ik blijdschap. Dat kan alleen maar komen omdat je kijkt naar de omstandigheden waarin je leeft en waar je dus niet kijkt op datgene wat hij je gezegd heeft. Je zal je blik moeten richten naar boven, want daar vandaan komt ons heil. Opdat jouw blijdschap uiteindelijk zo groot wordt dat je te midden van ellende en leed kan zeggen, verwacht de Heer, reken op hem, er staat geschreven, zo spreekt de Heer. Want zo kunnen we elkaar bemoedigen, elke sabbat opnieuw. In moeite en in verdriet, maar we zullen blijven zien op Abba Yahweh. Nou zegt hij: één ding is heel duidelijk. Hoe doet hij dat? Ik heb hun, de discipelen, uw woord. Welk woordje zit ook weer? Logos. Die andere was Rema. Ik heb hun uw woord gegeven, dus we praten weer over dat wat Yahweh zelf verteld heeft. Dus wat Yahweh gezegd heeft, is in dit geval de Logos. En de wereld heeft hen gehaat omdat zij, de discipelen, niet uit de wereld zijn. Gelijk ik, Yeshua, niet uit de wereld ben. Ik vind het geen mooie vergelijking. Yeshua, nou zijn we het allemaal overtuigd. Ja, maar ik ben niet uit de wereld. Hij is natuurlijk van vader gekomen. Maar wij zijn van aardse vaders gekomen. En toch worden wij gerekend als zijnde niet in deze wereld. Niet van de wereld. Zoals Yeshua niet van de wereld is. Mooi, hè? In wezen kan je met het hoge priestelijk gebed ontzettend diep bepalen hoe God onze verhoudingen ziet omdat zij niet uit de wereld zijn. Yeshua heeft het over zijn discipelen. U zit daar ook tussen. Op dit moment nog even niet. Want zolang die versen doorgaan van 13, 14, 15, 16. Bij vers 20 worden we dadelijk ingesloten. Hij praat nu over zijn twaalf discipelen. Maar bij vers 20 worden wij ermee ingesloten. Omdat we door hun woord in hem zijn gaan geloven. Dus je mag rustig hier al vanuit gaan. Tot in dat hele hoge priestelijk gebed zijn wij betrokken. Hij zegt, ik heb hun, die discipelen, wat heeft hij gegeven? Uw woord. Dus hier praten we weer over, 3056, logos, spreken. Maar wie, wiens spreken heeft hij doorgegeven? Het spreken van vader. Het is de daad van het spreken door een spreker, dat is logos. Ik heb hun, uw woord. Dat is het woord van ja gegeven. Zijn vader had Jeshua opdracht gegeven om zijn woorden te spreken tegen zijn discipelen. En daarom moesten ze gehoor geven. Omdat zij niet uit de wereld zijn gelijk ik niet uit de wereld ben. Broeder en zusters, het gaat ook voor ons. Wij zijn ook niet meer uit de wereld. We zijn er wel uitgekomen, maar we zijn niet meer uit de wereld. Want we zijn gekomen in het koninkrijk van God. Als u Torah gaat doen, word je automatisch door de wereld gehaat. Dat is een vervelende ervaring in het begin, maar naarmate dat je voordert, dan zegt hij, heerlijk. Je moet je gaan verbazen als de wereld je niet haat, of je dan nog wel een beetje in de werkelijkheid bent van de heer. Hè? Hij zegt, ik bid niet dat gij, vader, hen uit de wereld wegneemt. Echt niet waar. Maar dat gij hem bewaart van de boze. En daar bewaart hij voor. Ik weet dat het minste geringste wat de boze in je leven komt doen, heb hem al door. Als je een, een begeerte in je hart opgevoelt komt, want het zit natuurlijk allemaal bij ons eigen in het hart. Zodra er een begeerte in je hart opkomt waarvan je weet dat hij niet koosje is, weet u exact op hetzelfde moment door de geest van God, dit is niet van God. Dan krijg je de kans om na te denken, om te zeggen, weg ermee. Nou, die strijd, die moeten we strijden en die kan heel heftig zijn. Maar naarmate dat je overwint en overwint en overwint, word je een krachtige gelovige. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt. Nee, je moet in die wereld blijven. Ja, en dat hij je dus bewaart voor de boze. En hij bewaart je voor de boze door je goed te laten studeren in Torah. Zij zijn niet uit de wereld, zegt hij over zijn discipelen, gelijk ik, Yeshua, niet uit de wereld ben. Dus broeder en zuster, u bent niet uit de wereld. Net zo min als Yeshua uit de wereld is. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Wat was heilig ook alweer? Apart, apart zetten. Hier zet hij. Zet ze nou apart voor uw Torah. Zet ze nou apart voor uw Torah. Ja. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord. Dat is alles wat. Abba Yahweh gesproken heeft, de spreker is Abba Yahweh, is de waarheid. Dus de Torah is de waarheid. Allemaal Torah. Het gaat er namelijk om, je moet bij het woordje woord, dat is logos, moet je nadenken, wie heeft nou die logos gesproken? Dat is in wezen de Torah, wat door vader gesproken wordt. Dadelijk heb ik er één tekst tussen zitten, die wordt door een mens gesproken, heet ook logos. Maar dan moet je vragen, wie spreekt er nou? Als het over het woord gaat. Wie spreekt dat woord? Want het is ook een woord wat een, uh, een valse man kan spreken natuurlijk. Dit zijn woorden die door Abba we gesproken worden en dan wordt er gerefereerd aan Torah. Want dat heeft Abba we gesproken. Uw woord is de waarheid. Uw woord is de slogos. Gelijk je ge mij gezonden hebt in de wereld, zegt Yeshua, heb ik hen gezonden in de wereld. Bent u in de wereld gezonden? We leven midden in de wereld om gewoon te overwinnen en te leven naar Torah. En als je Gods genade krijgt om het ook nog eens met een ander te delen, is dat een uitbundige vreugde. Dat je kan zeggen wat je hebt geleerd door de jaren heen en dat je dan een ziel gevonden hebt die je zegt: Tjong, heb ik nog nooit gehoord en ze gaan met je meeleren. Dat is een uitbundige vreugde. He? Het belangrijkste is dat we gaan doen wat er staat. Gelijkge mij gezonden heb in de wereld, heb ik hen, zijn discipelen gezonden, in de wereld. Wie wordt hier geheiligd? Yeshua zegt, ik heilig mezelf. Voor hen. Opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid. Dus hij zet zichzelf apart voor ons, daar sterft hij voor, omdat wij apart gezet worden om in die waarheid te kunnen functioneren. Zie je nou hoe dwaas het is als iemand zegt ik ben een kind van God geworden en hij zegt de wet is weg. Naarmate dat het groeit in je besef, snap je niet dat er zoveel medebroeders en zusters christenen kunnen zeggen dat die Torah is weggedaan. Het is ene grote misleiding. Johannes 17 vers 20, daar komt hij, broeder en zuster. Hier begint de omslag van hoofdstuk 17 te komen. Ik bid niet alleen voor deze, dat zijn zijn twaalf discipelen. Maar ik bid ook voor hen die door hun woord van die twaalf discipelen in mij, Yeshua, geloven. Wij zijn degene die op grond van de evangeliën en de brieven van de apostelen in Yeshua zijn gaan geloven. Dus Yeshua bidt in vers 20 voor u. Ik bid dus ook voor hen hier in Alblasserdam die door hun woord in mij geloven. Hé, hey, woord is logos, ziet u dat? Hun logos. Dus wat de discipelen spreken is ook logos. Dit is gewoon het woord wat ze spreken, je moet je alleen afvragen, wie spreekt er? Het is de daad van het spreken van een spreker. Wie spreekt nou hier deze logos? Hun. Dat zijn de discipelen van Yeshua. Maar je moet wel discipel worden. Discipel betekent leerling. Dus je moet gaan leren van wat Abba Yahweh ons wil leren. En wat Yeshua ons wil leren. He? Vindt u het een mooie constructie? Maar voor hen die door hun woord in mij geloven. Dus hij bidt voor u die door het woord van Yeshua in hem zijn gaan geloven. Daar komt hij weer. Opdat zij, nu hebben we het over ons, alle één zijn. Zijn wij ook één lichaam of niet? Maar we zijn wel vele leden. Hè? Dus we zijn veel mensen die met dezelfde God te maken hebben. Die naar die God moeten luisteren. Die met dezelfde woorden van die God moeten gaan spreken. En in overeenstemming met wat God spreekt moeten gaan handelen. Als het daar aan mankeert zijn we niet één met vader Yahweh. Zij die dus dit doen, dat is Israël. God had met Israël natuurlijk een verbond. Via Abraham, Isaac, Jacob, Israël. Maar Israël werd ongehoorzaam. Vader is trouw gebleven. Als Israël zich bekeert en terugkomt op de weg... ...worden ze zo weer binnengehaald. Wij zijn bijvoorbeeld de heidenen... ...omdat we natuurlijk niet weten wat onze afkomst is. Laten we eruit gaan tot we heidenen zijn. We zijn tot gehoorzaamheid gekomen. We zijn in de wegen van Abba Yahweh ja, gaan wandelen. Niet omdat we daardoor rechtvaardig gemaakt worden. Nee, dat is de rechtvaardige weg. We zijn gekocht en betaald door het bloed van zijn zoon. Opdat zij alle één zijn, dit zijn wij. Gelijk gij vader in mij en ik in u, dat zij, dat is de gemeente Abba in ons zijn. Dus door het geloof in Abba Yahweh, en door te handelen zoals we met Yeshua geleerd hebben, gereinigd zijn door zijn bloed, zijn we één geworden met Abba Yahweh. Wil dat nou zeggen, omdat we één zijn met Yahweh, tot wij Yahweh zijn? Echt niet waar. Omdat we één zijn met Yeshua, zijn wij Yeshua geworden? Echt niet waar. Omdat Yeshua 100% één is met zijn vader, is hij Yahweh geworden? Echt niet waar. We hebben Abba Yahweh als de enige waarachtige God en Yeshua als de enige geboren Zoon van God die die verwekt heeft in de maagd Maria. Hij is volkomen als mens geboren, hij heeft als mens moeten wandelen. Hij had maar één voordeel. Hij is de enige mens die door vader verwekt is in de menselijke vrouw. Doordat vader tegen die vrouw sprak en zij de woord vader werd ze zwanger door het woord van vader. Ja, dus het is niet een geïncarneerde God. En totdat uit God een geest ingekomen is, een geïncarneerde geest, echt niet waar. Want er dan kunnen zeggen, oh had hij dan nog een voorbestaan als geest, dan is hij in dat kind geïncarneerd. Incarneren is heidens. In de Bijbel kennen we geen incarnatie. Hij is letterlijk verwekt door het spreken van vader. En omdat Maria zegt, Mij mijn naar dat woord, werd ze zwanger. Het wonderlijk is als u de woorden van God hoort en hij zegt dingen tot u en u zegt vader, naar nou, dat woord ga ik leven. Ik aanvaard dat woord, dan gaat het woord kracht krijgen in je leven. Word je eigenlijk bevrucht door het woord van God en dat ga je zien aan de dingen die je doet. broeder? Is nou goddelijk? Ja, natuurlijk is die goddelijk. Als ik nou door de God verwekt ben, ben ik dan de goddelijke zoon van Jave of niet? Ik ben verwekt door Johan Verdouw. Ik ben de menselijke zoon van Johan Verdaal. Ik lijk op hem. Ik heb dezelfde gekke streken. Dus als je mijn vader wil leren kennen, moet je goed naar me kijken. Zo leren wij vader kennen door op Yeshua te zien. Er is een hele mooie uitspraak. Wie is naar de hemel opgevaren... ...dan die uit de hemel is neergedaald? Hoe vind je die uitspraak? Dan zeggen ze, zie je wel. Hij was in de hemel. Hij is uit de hemel gekomen en nu is hij weer teruggegaan waar hij vandaan komt. Maar Yeshua was niet fysiek in de hemel... Vader is in de hemel en die spreekt naar Maria, wordt zwanger van mijn zoon, en zegt mij geschieden naar uw woord. Dus hij wordt vanuit de hemel verwekt in Maria, en hij gaat terug van waar hij komt. Dat is uit het woord van zijn vader. Het gaat erom dat je erover nadenkt, want we willen een heleboel dingen fysiek pakken. Maar het is door het woord van Vader dat hij zijn eigen zoon verwekt, zoals Vader door zijn woord alles heeft verwekt. Maar dat woordje woord, in het begin was het woord, dat woord is niet Yeshua, dat woord is spreken. Zoals vader sprak, zo schept hij. Dus als mensen zeggen in het begin was het woord en het woord was Yeshua, dan zeggen ze, zie je wel, hij is dus onze schepper. Ja, dat is helemaal niet waar. We zijn zonen en dochters van God gekocht door het bloed van Yeshua en we zullen voorkomen in overeenstemming met de Torah moeten leven. En wat we tekortkomen, de Heer schenkt ons genade voor dat stukje. Maar zorg dat wat je weet, dat je daarna wandelt. Ja, wij moeten zwanger worden, zoals Maria zwanger wordt van het woord van vader. Die zegt, mij geschieden naar wat u zegt. En, inderdaad. En vader zegt, bekeer je. Ga staan en ga wandelen in mijn wegen. Ja? Ben je nog niet gedoopt? Zegt hij, bekeer je vandaag. En laat je dopen en tot nieuw leven verwekken. Tot vergeving van je zonde. Het laatste stukje. De heerlijkheid, zegt Yeshua... Die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Dus de heerlijkheid die Yeshua heeft, die heeft hij aan u gegeven. Opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. Wij worden niet God, wij worden niet Yeshua. Maar die eenheid van het horen van de woorden van Yahweh. En het handelen naar die woorden van Yahweh, dat is onze eenheid met Yahweh. En onze eenheid met Yeshua. Wij worden niet omdat we één worden met God, God. Je kan hooguit het woordje God gebruiken als een titel. En dan wordt inderdaad Mozes ergens in, uh, in Exodus God genoemd. Maar Mozes wordt de Elohim van Aaron genoemd, omdat Mozes de woorden gods hoorde, moest het zeggen tegen Aaron en Aaron ging naar de farao om het te zeggen. Dus zo werd Aaron de profeet van Mozes. En Mozes werd op dat moment Elohim. Zo staat het er in het Exodus. Dus dan is Mozes op dat moment God, een Elohim en een klein eetje. En er dus zijn andere teksten in het Nieuwe Testament. Er zijn vele goden en vele heren. Doch er is maar één God en zijn naam is Yahweh. Zie je, dus er zijn vele goden. En dat is de God van Adam, Isaac, Jacob. Er is geen andere God. Wij spreken over Yahweh, de God van Abraham, Isaac en Jacob. De heerlijkheid die gij Yahweh, mij, Yeshua, gegeven hebt, heb ik gegeven aan mijn broeders en zusters in al Opdat ze in al één zouden zijn zoals wij één zijn, vader en zoon. En dat één zijn heeft te maken met een volkomen gehoorzaamheid. Het gehoorzaam zijn aan Yahweh, dat moet een uitbundige vreugde voor je worden. Als we over de straat lopen naar de samenkomst toe, dan moeten we er zo lekker bij lopen... ...dat de mensen zeggen, joh, wat, waar is het feest? Kan ik met je mee? Nou, we hebben nog wat te doen. Ik in hen, vers 23, Yeshua in ons, broeder en zuster, en Abba Yahweh in Yeshua. Dat zij volmaakt zijn tot één. En waarom? De reden opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt, zegt Yeshua... En dat gij, Abba Yahweh, hen, de broeders en zusters in Abbasadam, lief gehad hebt. Gelijk gij mij lief gehad hebt. Durf je het hardop te zeggen? Abba Yahweh heeft mij lief zoals hij Yeshua lief heeft. Zeg het eens. Abba Yahweh heeft mij lief zoals hij Yeshua lief heeft. Heb je het allemaal gezegd nou? wat doen we het nog een keer? Abba Yahweh heeft mij lief zoals hij Yeshua lief heeft. Dat moet je van mij wat honderdduizend keer zeggen. Indoctrineer het maar van binnen. Want naarmate dat die overtuiging groeit, wil je ook wandelen als Yeshua. Heeft u het begrepen? Wie is er in u? Yahweh heeft in ons woning gemaakt. De geest van God. Alles wat er uit zijn geest gekomen is, heeft hij onder woorden gebracht en heeft hij aan u gezegd. Omdat u zijn woorden hoort en aanvaardt, wat heeft u dan ontvangen? Dat wat in vaders geest is. Hoe heeft u de heilige geest ontvangen? Door te horen, het aanvaarden en het te doen. Want omdat u het doet, kan je zeggen, hé, hey, die heeft de geest van God. Je kan niet zeggen, halleluja, prijsdeer, ik heb de geest van God. En je gaat weer door de Torah heen. Begrijpt u de verbinding? Zo woont de geest van God in ons, omdat we zijn woord gehoord hebben. De woorden van Abba Yahweh, die komen uit zijn geest. U weet alleen maar wat er in mijn geest is als ik het tegen u zeg. En er is zelfs een uitspraak die zegt, wie weet er wat er in de geest van God is? Dan God. Maar wie weet er wat er in de geest van mij is? Dat weet alleen Willem. En dat weet alleen u wat er in uw geest is. En dan kan je nog tegen me zeggen, wat is er in jouw geest? Dan zeg ik, nou ik vind jou een hele knappe man. Maar ik kan in mijn hoofd wel denken, eng het hè? Zie je, dat komt omdat we leugenachtig kunnen handelen. Dus een mens is eigenlijk, maar is eigenlijk niet koosje. We doen vriendelijk tegen elkaar, de knapste man, de mooiste vrouw. En in je hoofd dan denk je, nou het zit toch wel een beetje anders, want ik ben de knapste man. He? Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, zegt Yeshua. Onthoud het goed mensen. Vader, hetgeen gij, ja aan mij gegeven hebt. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dit gaat gebeuren zodra we uit de dood op zullen staan. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen. Nu aanschouwen de heerlijkheid van de Heer door het lezen van zijn woord. Zo, oh Heer, wat bent u heerlijk. Wat een heerlijkheid. Ik wil aan u gelijkvormig worden. Daarom ga ik in zijn wegen wandelen. Om mijn heerlijkheid te aanschouwen die Vader aan Yeshua gegeven heeft. Want gij, Abba, hebt mij Yeshua lief gehad. Hé, hey, voor de grondlegging der wereld. Dus dat hele scheppingsplan wat Abba heeft uitgezet... Had hij maar één doel. Van heel die schepping die erin scheppen. In Yeshua terugbrengen tot vader. Want de mens, hoe raar het klinkt, moest wel vallen. Het was niet per ongeluk dat haar vader denkt: Oh, nou is hij gevallen. Nou zijn ze zondaar geworden. Hij heeft niet gewild dat we zouden vallen. Maar de mens is gevallen. Maar God heeft het overzien en heeft een plan in werking gesteld dat die gevallen mens door Yeshua met hem verzoend zou zijn. En dat heeft hij alleen maar gedaan omdat we dadelijk uit de dood kunnen opstaan om tot ons werkelijke doel te komen. Het is schitterend om het evangelie te gaan begrijpen hè, en de dood en de opstanding. Rechtvaardige vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u, zegt Yeshua. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. Echt waar, we weten het. Ik heb uw naam, dat is de naam van Yahweh bekendgemaakt. Weet u nog wat de naam van Yahweh betekent? Ik zal zijn die ik zijn zal. Ja? Ik ben die ik ben. Ik zal zijn wie ik zal blijken te zijn. Het zijn allemaal vervoegingen van Yahweh. Er zijn er een heleboel. Hij is altijd dezelfde. Hij verandert dus niet. Ik heb hun de naam van Yahweh bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken, opdat de liefde waarmee de gij Yahweh mij lief gehad hebt, hé. Hey. Hij heeft dus de naam van Yahweh bekendgemaakt, opdat de liefde waarmee Jahwe lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen. Jahwe had ons zo lief door Yeshua te zenden, en diezelfde liefde die komt ook in ons wonen. Exact hetzelfde. Wij worden zijn broertjes en zusjes van Yeshua. Opdat de liefde waarmee Yahweh Yeshua lief gehad heeft, in hen zij. En ik in hen. Amen. Je kan dus zeggen dat vader en zoon hebben door het geloof woning gemaakt in ons. Ons hele denksysteem reageert alleen maar op wat zegt vader en wat zegt de zoon. Hoe kan ik in harmonie zijn? Als het daar buiten komt te staan, dan zeg ik nou nee, daar wil ik niks mee te doen hebben. He? Vindt u het een vreugde zonen en dochters van God te zijn? Ik zou zeggen, God is tof. Een goede maand.